met het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten afgesloten. In Dubai had ze een ontmoeting met zo'n 400 van ongeveer 5000 Nederlanders die in de Emiraten wonen. Eerder op de dag ging ze naar Masdar City in Abu Dhabi. Die stad moet uitgroeien tot een van de duurzaamste ter wereld. Het bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten was het 50 staatsbezoek van de koningin. En ze gaat meteen door met het 51 De komende drie dagen is ze in Oman. Ook weer samen met prins Willem-Alexander, prinses Maxima en een delegatie van Nederlandse ondernemers. In Dordrecht is gisteren een ontsnappingspoging uit de gevangenis mislukt. Details heeft de politie niet bekendgemaakt, maar er zijn wel twee mannen opgepakt die er iets mee te maken zouden hebben. Na de mislukte ontsnappingspoging ging de politie naar de gevangenis... ...op basis van een tip dat twee mannen hulp hadden geboden. Toen agenten aankwamen reed een auto snel weg. Na een achtervolging met snelheden boven de 190 km per uur... ...stopte de auto en kon de bestuurder worden aangehouden. De bijrijder rende weg, maar werd even later ook opgepakt. De politie in Dordrecht onderzoekt wat hun rol bij de ontsnappingspoging is geweest. Premier Rutte heeft twitteraars opgeroepen om hem vragen te stellen... ...over zijn werk en het kabinetsbeleid. Het is de bedoeling dat twitteraars de vraag afsluiten met hashtag veel mensen hebben al gereageerd. Eind deze week zal premier Rutte een selectie van de vragen beantwoorden in een videoboodschap. Ook vorig jaar beantwoordde Rutte vragen van twitteraars. In Moskou zijn twee doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een restaurant. In de keuken van de pizzeria ontplofte waarschijnlijk een gasfles waarna brand uitbrak en nog meer gasflessen explodeerden. Een deel van het gebouw van twee verdiepingen stortte in. Op het moment van de ontploffing was het druk in het restaurant. Veel Russen vierden vandaag de laatste dag van de kerst- en nieuwjaarsvakantie. Het weer bewolking, af en toe wat regen of motregen. Morgen vrij veel bewolking en wat lichte regen. Het wordt middags ongeveer 8 graden. Dit was het nws Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij de afwitbundschoten 5 kilometer... Bij Bunschoot is de rechte rijschok dicht na een aanrijding. Op de A10 Ring Amsterdam tussen Sloten en Rij, 3 kilometer, ook dat is een aanrijding geweest. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Knopen Ridderkerk en de Afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht en dat heeft te maken met alweer een aanrijding. Tot zover de verkeers.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 vrolijk liedje van uh, deze Guus Meerwes. Hij heeft het een hele tijd geleden alles een keer opgenomen en er werd van gezegd van dat wordt echt een uh, succesnummer. Nou, dat is het ook geworden. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muzieker hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik zei al, Guus Meerwes, hij was al aan het proosten, maar dat deed hij niet op het volkslied van Brabant, hoor. Want er werd heel wat om gestreden. Zou dat liedje nou het Brabants volkslied worden of niet. Brabant zijn het erover eens? De politici nog niet. Dit is Brabant. Het is op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort, hier de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Na een donkere dag, dan voel ik mijn tot diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad, maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht, en dan denk ik aan Brabant. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé De aanspraak van mensen met een zachte G Ik mis zelfs het zeiken op alles Voor niets was men maar op Brabant Zo trots als een friets In het zuiden vol zon Woon ik samen met jou Het is daarom dat ik zo Ik loop hier alleen in een tusteren stad, ik heb eigenlijk nooit last van mee. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem meeghaald. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan Maar dan krijg ik het verzoek van... Uh, kun je eens wat meer Nederlandstalige muziek draaien in jouw programma? En dan denk ik bij mezelf... Uw wil is wet. Als u vraagt om wat meer Nederlandstalig... Dan ga ik eens een keer een Nederlandstalig programma in elkaar zetten. En dat doe ik bij deze... En kwestboek van de CD voorjaar. Het is komt te vliegen hoog in de ellucht. Een vuiltje in de sproeien en je maakt je laatste vlucht. Blijft een vlieg thuis wegen. Dan gaat alles goed. Maar omdat zo'n ding. Een schip kan zinken moet je weten Wat je doet Maar met jou speel ik buiten Zijn paard wil, hij de grootste risico's nemen deze Henk Wijsbruk op de CD voorjaar met Buiten als het onweer. En dan zegt zijn paard misschien wel tegen hem van jij mag altijd op me rekenen. Net zo goed als Isabella Adat zegt. Geschreven door de vuist, Blauwens en Gilles. Het zou gezegd worden tegen je, jij kunt altijd op mij rekenen, dat zegt Isabella A. En uh, ik zei al, het is, een, uh, het is geschreven door Vuisten, bomes en uh, geelers. Een dame uit België is dat. En daar is nog iemand uit België. En als u deze tonen hoort, dan weet u dat het gaat over Urbanus. En hij heeft het over de paashaas. Ik ben de paashaas en ik zou eens willen zeggen wat dat een paashaas al doet, het hele jaar. Ik doe. You see. Als het regent Dan zeker elke ja. morgen Zon of regen Kom ik steeds kaartien, kaartien. Dus Kaart in kaart tegen Dan zullen je hoge hakjes Stikken op de, de stoel Gewoon Je je zoveel je schouder, je ma ziet er toch in je school. Bring de koek in, de kleine koek in, de katinkan weer verlegen bij je verlegen, Nee, De boer zo graag nog even de glimp van je je zien. Dansen, oh, dansen, euh, Dansen. ze. Even Nou ja. Danke. Bedanke. Bedanke. Bedanke. Bedanke. Bedanke. Bedanke. Bedanke. oh, nou, no, no. no. no. oh Bedanke. Niet... Oh, ja, no. oh, oh Oh, yo, Katinka Kijk nou eens een keer zo Stinklumpjes Over je schouder. Je maan ziet het Toch in de schoen Een kleine koketje Katinka en ben je verlegen misschien De level Is er graag nog in leven Een glimf van je Wippen leusjes zien Een glimf van je wat zeg je? Een glim van de witneusjes. Ik schrik, je niet. Een glim van die witneusjes. Wat zeg je nou? Een glim van je witneusjes. Oh. ja. de sleur lekker eten wij kozen voor tarta en niet voor caviar zouden ze dat wel hebben gegeten heel de dag gaat het maar door 1-1 je woont er allemaal iedereen die je er aan man, verliefd Hebben bemind. Een vrouw, een kind, heel je leven gaat het door. Eet, eet, je er aan man, intiem en intieme diner voor twee. Eet, eet, je er aan man, met het zicht op jouw decoté. Je er aan man, Soms worden deze nummers wel eens een beetje omschreven als uh, Nimrodalletjes. Dat nummer van Urbanus over zijn Pasha's, dat van uh, Katinka van André van Duinen en dan Eet Eet je boterham op van uh, Harry Slinge. Ze worden soms, zeg ik al, omschreven als Nimrodalletjes, maar je moet maar eens nagaan hoe deze nummers in elkaar zijn gezet. Nog even terug naar België. Naar een dame die luistert naar de naam Margriet Hermans. Die heeft een cd opgenomen die zij noemt voluit. 16 grootste hits. Nummers van Stef Mos staan erop. Onder andere, alle mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Laat de lamp. <laughs> Ja, deze, deze dame, deze Margriet Hermans uit uh, België Ik heb nog een Hermans, maar die heeft niks te maken met deze Marguerite Hermans Hij komt uit Nederland Wordt ook wel omschreven als de ambassador of the country music in Nederland Maar heeft nog niet zo lang geleden een Nederlandstalige cd opgenomen Geschreven door luisteraars van het programma Niemandsland Dit is liefde. Het was januari 1960 bittere koude kanalen dichtgevoren De kiemen van verlangen zijn nog die onder de Daar op die ijsbaan heb ik je ontmoet, de gloed in je ogen weer wat zou komen. Ruud Hermans, ik zei al, het nummer is geschreven door de luisteraars van, uh, van het programma Niemandsland. Het was een programma wat in de nacht werd uitgezonden bij de KRO. En uh, toen zei Ruud Hermans op een gegeven moment van, weet je wat, wij gaan samen liedjes schrijven. En dan, als we nu een, een liedje schrijven deze nacht, dan zorg ik ervoor dat ik het volgende week op mijn gitaar in de uitzending ten horen ga brengen. Nou, hij werd plat gebeld en gemaild. Ontzettend veel luisteraars reageerden daarop en daar werden prachtige liedjes geschreven. Er zijn maar liefst 2, 4, 6, 8, 10, 12 liedjes uit naar voren gekomen. En die staan allemaal op de cd Niemandsland. En dan ken ik nog een derde Hermans. En dan heb ik het over Toon Hermans. Luistert u eens naar Zee zijn met de zee. Prachtig. Het is vandaag een onwaarschijnlijk mooie dag. De mensen om me heen zijn duidelijk opgetogen. Toen ik vanmorgen vroeg die blauwe hemel zag precies hetzelfde blauw van je ogen geef me je hand ga met me mee samen naar het strand zee zijn met de zee geef for my hand young... katholiek ja, ja, ja, ja, ja, ja. kan een beetje piano spelen die meneer, vind je niet? Ja, dat is mooi, dat is mooi. Een van mijn beste leerlingen. Als de jonkheid in het koele water staat, is toch er veel meer lieve mensen zijn dan slechte. Dan lijkt de liefde zoveel sterker dan de haat. Dan snap ik niet dat er nog ergens mensen vechten. Uh oh Zonder mijn voeten voorbij, als ik loop. En ik kan linksaf, rechtsaf of blijf ik in de rij, ik loop. In ze besloten tegelijk, zand of slijk. Ik hoef geen ticket of geen kaartje te kopen. Ik zet hun ene voet door een andere voet en ik loop. Ik ga naar voren, kan blijven staan. Ik kan naar voren, want de drukt zal al niet gaan. Ik kan naar kan blijven staan. Ik ga naar voren en daar kunnen van op aan. Ik onderwege tegen en mee wie ga ik mee als ik loop? Voor wie verander ik van koers, of ga ik door? Ik loop. En voor wie zal ik blijven staan, wie zingt er zo schoon, dat ik in schoenen of deze meer koop? Ik zet een ene voet, voor een andere voet, en ik loop. Ik ga naar voren, kan blijven staan. Ik ga naar voren, want de is zal niet gaan. Ik ga naar voren, kan blijven staan. Ik ga naar voren en door van op aan. Schoenen zijn versleten En ik alles zal weten Van de paden en de wegen en de stegen, Als ik loop Van de landen en de stratjes en de gaatjes Als ik loop Van waar ik niet ga moeten doen Voor mijn goeie verzoen En van het rechte pad naar ik hoop ik zet een ene voet voor een andere voet en ik loop. Ik kan afuren, kan blijven staan, ik kan afuren want terug, dat zal niet gaan. Ik kan afuren, kan blijven staan, ik kan afuren en door kunde van op aan. voet, andere voet, want hij loopt. Gerard van Maasackers in het dialect schrijft hij prachtige liedjes. Ook dit, ik loop. Het is een beetje, ja, je zou het bijna kunnen zeggen, het is een liedje met weinig inhoud. Maar soms dan schrijft hij liedjes waar de kippenvel over je armen gaat lopen. Luistert u maar eens naar dit. Als je niet. En het eerste regeltje is al zo ontzettend belangrijk in dit liedje. Als je niet. Amper drie. Net als op de rest van de tekst van Gerard van Maasakkers. Als je niet Dan worden vandaag vijftig En we zingen een liedje voor jou Langzaal zijn leven Sarah Marijke, we zingen een liedje voor jou. Levenslang en ik al de alles waar je ge het gewild en het gedacht. Alles uitgekomen is voor jou. Als dan worden we vandaag vijftig en we zingen een liedje voor jou, zusje, kies Dag daag maar rijk. Las zijn de kinderen al de deur uit En oma fiets de kleine Naar de kleuterklas En gelie zingt samen Liedjes van altijd Van je ras, ras, rijdt de koning Door de plas Van de dingen die ik eigenlijk had willen doen Maar niet te lang, want daar is niks voor jou Als je niet, dan wordt er vandaag vijftig En ik zing ditje voor jou Drie. Zusje, Kusje. Dag, Marijke. Dag, Marijke, Zusje als genie, amper drie. Nederlandstalig programma in het uh, programma Muziek uh, U weet het, ik ben nooit zo'n uh, zo fan geweest van het Nederlandstalige lied. En al zeker niet van de Nederlandstalige musicals. Musicals die in het Engels gezongen werden en dan uh, in het Nederlands vertaald werden. Ik heb uh, een aantal CD's liggen met uh, daarop uh, uh, musicals, uh, films met die eigenlijk heel veel gezongen worden. Denk je maar eens aan de jazzzzinger van uh, Neil Diamond. Ik vond die altijd zo mooi in het Engels en dan dacht ik bij mezelf: van, daar moet je niet aan tornen. Dat moet je laten zoals het is. Totdat ik een keer naar een musical ging. Even Jesus Christ Superstar, ik val er ergens middenin. Luistert u eens naar Casey Francesco. Wacht even over. Wacht even over. Het is een vergissing. Zeg wat ik moet doen en mag het even over. Vroeger was ik altijd hoopvol. Nu, voor het eerst, geloof ik dat het niet meer gaat. Maak me even wakker. Veel dynamiek in, uh, in deze musical Re Echt zo prachtig Op dat podium En die, uh, die dame Die uh, Casey Francisco Af en toe Tranen in haar ogen Werkelijk schitterend om te zien Hoe zij dat op het podium bracht Een paar nummers uh, of tenminste één nummer wil ik u zeker niet onthouden Het is misschien wel het bekendste nummer van Jesus Christ Superstar is fijn, deze balsem die is koel cool en zoet. Voor de hitte in jouw hoofd en voet. Laat het gaan, laat het gaan, het is goed. Denk daar niets meer van na. Ga alles is niet bijna. Dames, zoveel luxe voor één moment koelte. Is dat niet wat duur betaalt? Wat jij verspild hebt, had ik voor de armen 300 zilverling opgehaald. Meer. Leg je naast de liefde maar naast je neer. Laat het los, laat het los. Je bent moe, denk aan niets meer vandaan. Judas, ben jij iemand die zich alleen druk maakt over het groot wereldleed? Om dichter bij huis zijn zorgen te verlenen. Van Maria!